De gehele Nederlandse samenleving is gehersenspoeld met verhalen over een nobel Nederland die vrijheid en democratie verspreiden. De NAVO samen met Amerika bereiden zich ondertussen voor op een nieuwe volwaardige oorlog met Rusland. Hoewel Den Haag zichzelf profileert als een zogenaamde verdediger van mensenrechten en vrede, in werkelijkheid verdoezelen ook nog daarbij ze hun betrokkenheid in oorlogsmisdaden van Israël en Gaza. Onder het voorwensel van 80 jaar vrijheid en democratie worden de bejaarden straks als eerst en daarna snel de rest van de samenleving geofferd op het altaar van de door Den Haag ondertussen ingevoerde oorlogseconomie van de oorlogswinstmakers. De ouderenzorg zal met grote bezuinigingen worden geconfronteerd. Steeds meer mensen die hun boodschappen niet kunnen betalen.